De dieren van het circus staken In het circus was de voorstelling afgelopen, maar de baas van het circus was niet tevreden. Hij schreeuwde tegen Tobias, de jongste olifant. Jij mag nooit meer optreden, je bent veel te onhandig. Gisteravond struikelde je steeds maar en vanavond heb je mij bijna omver gelopen. Jij kijkt niet eens waar je loopt. Tobias zuchtte diep. Hij vond het heel fijn om met de andere olifanten op te treden, want dan mochten ze prachtige grote rode veren op hun kop dragen. En als het orkest begon te spelen, dansten ze op de maat van de muziek. Tobias danste ook, maar hij was meestal zo opgewonden dat hij vergat op de maat van de muziek te letten. Dan struikelde hij over zijn eigen poten en botste tegen de andere olifanten op. Of... Zoals vanavond liep hij bijna de baas van het circus omver. Het was waar, maar hij deed toch altijd heel erg zijn best? Tobias begon te huilen. Wat is er aan de hand, Tobias? vroeg Karel de aap. Tobias vertelde hem wat er was gebeurd. Karel liep meteen naar de andere dieren van het circus. En toen die hoorden dat Tobias niet meer mocht optreden... vonden ze het allemaal heel erg. De tijgers en leeuwen begonnen te brullen... de paarden hinnikten, de apen schreeuwden... de beren gromden... en de olifanten maakten een heleboel lawaai... en zwaaiden met hun slurf. Het is niet eerlijk, zei Hector het dansende paard... Want Tobias is nog zo jong, zei Leo de Leeuw. Ik heb een idee, zei Hannibal, de oudste van de olifanten. En hij fluisterde iets tegen de andere dieren. Dat is een geweldig idee, zei Karel de Aap. We zullen er nog vanavond mee beginnen. S'avonds kwamen er heel veel mensen naar de circustent. Iedereen die bij het circus hoorde was hard aan het werk. De clowns trokken hun pak aan en verfden hun gezicht. De circusbaas wreef het stof van zijn hoge hoed... en een knecht zette rode veren op de kop van iedere olifant... behalve op de kop van Tobias. De kleine Tobias was heel verdrietig. Het orkest van het circus begon te spelen. De baas van het circus liep de tent in en riep... Dames en heren, we gaan beginnen... Het orkest begon dansmuziek te spelen. De paarden liepen naar binnen. Ze zwaaiden met hun staarten. Maar in plaats van te gaan dansen, stonden ze opeens stil. Het orkest speelde door. De baas van het circus liet zijn zweep knallen. Maar de paarden wilden niet dansen. Wat is er met jullie aan de hand? fluisterde de baas van het circus. Waarom dansen jullie niet? De paarden keken boos. Toen draaiden ze zich om en liepen weg. De baas van het circus begreep er niets van. Hij deed zijn hoed af en krapte op zijn hoofd. Breng de leeuwen, riep hij. Maar de leeuwen wilden niet uit hun kooi komen. Breng dan de apen hier, riep de baas van het circus die heel boos was geworden. Maar de apen waren nergens te vinden. De olifanten schreeuwde de baas van het circus. Tobias zag hoe Hannibal de andere olifanten naar binnen leidde. De grote grijze dieren gingen in een kring... rond de baas van het circus staan. Hannibal tilde zijn sleuf op en trompetterde één keer. De muziek stopte en het publiek werd stil. Wij dieren van het circus staken, schetterde Hannibal... Totdat Tobias, de jongste olifant, weer met ons mag optreden. Hij is nog heel jong en daarom is hij soms nog onhandig. Hij danst niet helemaal op de maat van de muziek, maar hij doet erg zijn best. Pas als Tobias weer met ons mag optreden, gaan wij, de dieren van het circus, weer aan het werk. Onder luid getrompetter verliet Hannibal de tent en de andere olifanten liepen achter hem aan. Laat Tobias komen, riep iemand uit het publiek. Ja, ik wil die kleine olifant wel eens zien, riep iemand anders. Even later riepen alle mensen om Tobias. De baas van het circus zei, het is goed, Tobias mag weer optreden, breng Tobias naar binnen. Tobias had achter het gordijn bij de ingang van de tent staan luisteren. Wat was hij blij. Hij stond te trappelen van ongeduld. Bobo, de clown, zette de rode veren op zijn kop. Kom, zei Bobo. Hij pakte Tobias bij zijn slurf en liep met hem naar binnen. Tobias was zo opgewonden dat hij natuurlijk weer niet keek waar hij liep. En... Met een van zijn voorpoten duwde hij Bobo omver. Het publiek moest heel hard lachen. Bobo krabbelde overeind en begon achter Tobias aan te rennen. En Tobias? Hij draaide om en keek waar Bobo was. Maar hij struikelde en Bobo werd weer omver gelopen. Het publiek had de grootste pret om die malle clown en de grappige olifant. En zelfs de baas van het circus moest hard lachen. Tobias werd de beroemdste olifant van het land en dat had hij te danken aan de dieren van het circus, want die hadden ervoor gezorgd dat hij had kunnen optreden.